Het betoverende Spanje. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op elizawasheer.nl. Voorkomt naar Bataviastad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Mmm. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar één euro. Bij Burger King. Het q nieuws van 12 uur krijg je van Casper Kooij. Goedenacht. Enkele ziekenhuizen in Noord-Holland... hebben afspraken afgezegd door een ICT-storing. Het gaat om het Dijklander ziekenhuis... met vestigingen in onder andere Hoorn en Purmerend. Het elektronisch patiëntendossier ligt eruit. De operaties gaan wel door. Dokters houden alles bij met pen en papier. De polyklinieken blijven tot vanochtend 10 uur dicht...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 Daarbij zijn de afgelopen dagen zo'n 40 mensen aangehouden voor drank en drugs. Eén van hen had wit poeder aan zijn neus, meldt Omroep Brabant. En op de winterspelen is de Nederlandse bobslayer Dave Wesselink als tiende geëindigd. Het was zijn olympisch debuut en deed er 3 minuten en 43 seconden over... en daarmee was hij ruim 3 seconden langzamer dan de winnaar. Op het podium stonden alleen maar Duitsers. En dan nu het weer van weer online... Het is droog, morgen overdag ook, maar dan ook met zonnige perioden. Het wordt 1 tot 5 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Dan de Q-verkeer van Flitsmeister. Nou, ik kan er heel kort en krachtig over zijn. Er staan geen files en ook geen flitsers. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... Een vante start! Q. music het is woensdag 18 februari en we gaan de dag niet goed maar fout beginnen. En dat doen we met With Him Temptation en Ice Queen. We zijn woensdag 18 februari niet goed... maar fout begonnen met With Temptation and Ice Queen. Ja, zometeen misschien wel het geheim... achter de medailles op de Olympische Spelen. Want de sporters eten daar een bepaalde snack. Ik ga je zo vertellen wat het is. Eerst Marshmallow, Jelly Roll. Dit is Holy Water by Q-Music. Right guess you gotta go when the angels calling.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 Pour out a little holy water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 Sounds better with you Take a breath Rest your head Close your eyes You are right Just lay down To my side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 waarin je dus drie tv-programma's hoort. En de vraag is, welke programma's ga je horen? Maar eerst even wat anders. De Olympische Winterspelen. Ja, volg je het een beetje? De Olympische Winterspelen? Ja, ik moet zeggen, ik zit er helemaal in. Ik had er vandaag ook aan staan. Ik kan er eigenlijk wel gewoon naar blijven kijken. Maar ook op Instagram volg ik alles van uh, Mattie en Luc van de Ochtendshow... Zij zijn namelijk in Milaan en volgen alles op de voet. Ja, ik zie bijvoorbeeld de stories voorbij komen dat ze interviews doen... met onder andere schaatser Femke Kok, uh, shorttrekster Kimberly Bos... hebben ze ook gesproken. En ook de huldigingen in het Team Nijlhuis, daar zijn ze bij. En nu vertelden Luc en Matti dus dat ze daar in elf dagen tijd... al 20.000 bitterballen hebben gegeten. Ja, ik snap het wel, hoor. Ja, want allemaal leuk, die pizza en pasta in Italië... maar gewoon even een lekkere bitterbal. Daar gaat natuurlijk helemaal niks tegenop. Nou, zou dit dan het geheim zijn van de medailles? Het zou kunnen. En ik geef ze ook groot gelijk, hoor. is toch heerlijk? Even lekker zo'n bitterbal met mosterd. Nou, mocht je dus morgen nog een belangrijke prestatie moeten neerzetten... dan zou ik zeggen, zet er nou lekker even het frituurtje aan, hè? Dit is Q-Music met Joe en End of Beginning... Ik heb programma tussen 1 en 3 uur s'nachts. Deze week mag ik een weekje invallen voor Q-collega Lars Boele. Uh, betekent dus dat ik eerder in bed lig dan normaal gesproken. Maar ik weet niet of jij dit ook hebt met je nachtdienst en zo. Maar ik, ben dan, ik slaap dan opeens op een ander ritme. En dan begin ik, ja, dan zit ik gewoon de hele tijd voor me vol uit te staren. Omdat ik dus niet kan slapen. En wat ik dan ga doen is even lekker tv kijken. Ja, dan gaat het beginnen. Een beetje zappen en dan nog wat zappen. Nou, voor je het weet heb je tien programma's gezien. Of nou ja, een kleine stukjes dan ervan. Ik ga je zo laten horen waar ik dus afgelopen nacht allemaal langs ben gezept. En ik ben benieuwd of je kan raden om welke drie tv-programma's het gaat. Ik zou zeggen, als je een idee hebt... ook een beetje de één, ook een beetje de twee... misschien weet je alle drie... app je antwoord met een berichtje in de Q Music App. Oké, okay, ben je er klaar voor? Zet de radio een stukje harder, want ik ga hem je één keer laten horen. Ik heb ook wel eens een foutje op mijn cv gemaakt. Hè. Dus dat betekent dat je met je kleren aan in je slaapzak ligt. Ja, ik haat het om te zeggen, maar het is weer slechte dan ooit. Nou, <laughs> ja, was een lekker avondje buiten. zou ik ook vertellen. Wat heb ik allemaal gezien? Stuur je antwoord met een berichtje in de Q Music app. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible and no longer a better man than me Hey son I wanna show you how to leave a bigger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 Hey, Mars en H.P. Te... Goeienacht, Kos. nacht. Hé, hey, goeienacht, Kos. Jij hebt een nachtdienst? Ja, klopt tot, inderdaad. Tot waar moet je werken? Tot uh, een uurtje of twee hoop ik klaar te zijn. Oké, okay, oké. Okay. En, en ben jij dan ook een persoon die gelijk naar bed gaat... of moet je ook even een soort van acclimatiseren en even iets kijken... op je mobiel ja. of op tv? Uh, ja, meestal had ik nog wel inderdaad even een uh, klein half uurtje nodig... om. Uh helemaal uh, helemaal bij te zijn. Ja. Helemaal te kunnen slapen. Helemaal ontspannen te zijn voordat je je ogen in gaat doen. Ja, precies. Ja, dat snap ik. En uh, als je, kijk je dan iets op, op tv of iets? Of op je, op je mobiel? Uh, nee, ja, heel slecht. Eigenlijk inderdaad dan uh, lig ik in bed met mijn telefoonpal voor me. Met, uh, ja. Ja. met volle helderheid. Ja, heel herkenbaar dit. Heel herkenbaar. Maar <laughs> ik, ik val op een of andere manier toch een beetje slaap. Heb je dat ook? Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. Op een gegeven moment dan, uh, dan vallen mijn ogen toch wel dicht... ondanks ja. zo'n fel scherm voor me ligt. Precies, precies. Nou, ik had gisteren dus ook, dus had ik, uh, ik zat nog een beetje tv te kijken. Ja. En ik zepte ja. langs uh, verschillende tv-programma's... en die hoorde jij net voorbij komen. Um, uh -huh. Heb jij enig idee wat je hoorde? Ja, één uh, van de programma's leek me te herkennen... en dat was uh, Lubach. Lubach, en waar herken je dat aan? Ja, eh... Uh... Zijn stem. Ik ben De een keer naar, uh, naar een show van hem geweest en die, die stem die is wel heel uh, herkenbaar, dus dat ah. klopt wel heel erg als hem. Oké, okay. nou zullen we maar eens even kijken of dat zo is? Ja, graag. Ik heb ook wel eens een foutje op mijn cv gemaakt, hè. Ja, Kost, dat klopt. Gefeliciteerd, ja, je hebt het goed. Top, heb top, je knap top. Top. gedaan, moet ik zeggen. Toch een klein stukje wat je hoort, toch knap gedaan. Ja, ja... Het lukte nog net. Het lukte nog net. Nou, je bent nog hartstikke wakker, Kos. Uh, ik heb dus goed nieuws, want je hebt dus een antwoord gegeven. Dan mag je ook een prijs uitzoeken. Ik heb drie prijzen voor je in aanbieding. Uh, het wordt Jenga-spel van Q Music, een Matthew Marie Marieke-mok... of een lekker zak popcorn. Oeh... Ik ga voor... de Jenga-set. De Jenga-set. Oké, okay, top. Nou, dan komt hij jouw kant op en dan wens ik je heel veel succes nog met je nachtdienst. Nou, top. Super bedankt. Jij en slaap lekker. Slaap lekker zo, hè. Dankjewel, Yo. tot bye, bye. Ja, het betekent dus dat ik nog twee programma's heb... die nog niet geraden zijn. Ik ga eens nog even één keer laten horen. Dus nogmaals, zet je radio een stuk harder. Komt-ie aan. Dus het betekent dat je met je kleren aan in je slaapzak ligt. Ja, ik haat het om te zeggen, maar het is weer slechte dan ooit. Oh. Ja, heb je enige idee? Ik zou zeggen stuur dan nu een berichtje in de Q Music App. met over welk TV-programma je net gehoord hebt. Dit is Damien de De Viet en talk to me. You look like de pap en I love it. Goeienacht, Lindsay. Hoi, goeienacht. Ben je ook iemand die lekker ervan houdt om lekker op de bank te ploffen en dan even de vee aan te zetten? Oh, heerlijk. Ja, ja. zit oh. ja. Dat is voor mij ook echt de manier om een beetje te ontspannen. Ja, even voor letten. mij ook. Lekker, lekker me-time. Precies, precies. Hey, en als je dan de vee kijkt, wat, uh, wat, wat voor snacks uh, kan je dan bij jou vinden? Wat haal je dan uit de kast? Oh, nou, ik hou wel echt heel erg veel van chips. Oh, lekker. Dus ja. dan uh, gaan er wel een paar hondjes doorheen. Ja. Oeh, kijk, ja, ik ga nu even, e even iets bekennen. Ik heb altijd, Lindsay, dat dan heb ik een zakje chips of iets, eh, iets hartigs. Dan moet ik daarna altijd wel even nog iets zoetigs hebben. Oh ja, vooral die afwisseling. Klein ja. stukje chocolade bij. Ja. Oh, nou echt, Lindsay. Wij, wij snappen elkaar. Hé, hey, um, jij hoorde mij net um, door langs drie tv-programma's zeppen. Eentje was al geraad, dat was Arjen En ik had er nog twee over... En volgens ja. mij had jij een idee. Ja, nou ik was wel even een klein beetje aan het twijfelen... om welk programma het gaat. Want diegene speelt een allebei de programma's. Uh, maar ik twijfelde tussen kamp van koningsvruggen... en special forces. Oké, okay. kijk je eens allebei... Ik kijk het zeker allebei, ja. Oké, okay, dus het is echt een twijfelgevalletje. Nou, laten we maar dan maar even gaan luisteren. Want ik snap dat het heel moeilijk is te luisteren van één, van één seconde, zeg maar. Laten we ja. maar even luisteren of dat het dan is. Dus het betekent dat je met je kleren aan in je slaapzak ligt. Ja, Lindsay, dat heb je allemaal goed. Yay. Ja, het is de uh, special forces. Ja, heel dus, leuk voor ik kom, Ja, Zou je er zelf aan meedoen? Uh, ja, lijkt me echt hartstikke leuk. Ja. ja? Oh, dat vind ik heel knap. Ja. Ja. Oh, wauw. Nou, wie weet dat je een keer kan opgeven. Ik zou zeggen, ga ervoor. Ik hoop het. Zou ik open heel leuk vinden. Ja, open sollicitatie. Nou, mochten mensen het horen. Die is Lindsay. Bellen. Ja. Voor haar bellen. Haar bellen. Heel goed. Hé, hey, Lindsay. Ik heb, ik heb nog twee prijzen voor je over. Ik heb of het Mattie en Marieke mok. Of popcorn. Een zak popcorn. Nou, dan doe mij maar lekker de popcorn. Ja, dat snap ik. Ja, We hoop. hebben het net over de snacks gehad. Dus begrijp ik. Ja, dan wordt het even een dilemmaatje. Want dan heb ik zoete popcorn of zoute popcorn. Waar ga je dan voor? Uh, dan doe maar de zoute popcorn. Zoute popcorn. Oké, okay, staat genoteerd. Nou, die komt je kant op en dan wens ik je nog een, een hele fijne nacht. Super lief, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oké, hoi hoi. Ja, ik heb dus nog één programma over. En hij is heel moeilijk schijnt, want ik heb nog niet het goede antwoord gezien. Ik ga je wel even een hint geven. De presentator is John Williams. Ik ga het even nog één keer laten horen. Komt-ie. Ja, ik haat het om te zeggen, maar het is weer slechte dan ooit. <lacht> Oeh, heb je een idee? Dan is het nu het moment om te appen met een berichtje in de Q-Music app.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 Met je horen Lekker er dan even lekker de tv aan, een beetje zappen. Dat is ook zo meteen wat ik exact ga doen. Ik ga zo meteen naar huis en dan ga ik op de bank zitten en dan ga ik even lekker lopen zappen. Uh, je hoorde me langs drie tv-programma's zappen en de vraag is welke programma's hoorde je. Twee antwoorden zijn al gegeven. Lubach was goed en Special Forces en ik had nog één antwoord openstaan. Goedenavond, Wesley. Goedenavond. Ja, ik ben gelijk benieuwd, want jij had, een, uh, jij had gelijk gelijke antwoord hierop. Uh, ja. Wat denk jij dat het programma is? Ik denk de slechtste chauffeur van Nederland. slechtste chauffeur van Nederland, oké. Okay. En als jij ja. zou moeten kiezen voor jezelf, hè, als qua rijstijl... zou je dan jezelf bekronen tot slechtste chauffeur van Nederland... of beste chauffeur van Nederland? Zeker niet de slechtste. Zeker niet? Oh, dat is nog bescheiden. Nee. Zeker niet de slechtste. Ja. En, en wat voor rijder ben jij dan? Uh, uh, gewoon een... Uh, gewoon keurige rijden. Gewoon Ake. netjes aan de snelheid houden. Goed zo. Dus als het staat ja. maximaal 100, dan is het maximaal 100. Ja. Heel goed. En hoe lang heb je al je rijbewijs? Uh, 13 jaar. 13 jaar. En in die 13 jaar, want kijk, nu kunnen we even een beetje bepalen of, of wat voor leiding. In die 13 jaar, hoeveel boetes heb jij gereden? Eentje. Oh, nou, Wesley, dan ben je echt heel erg bescheiden. Dan zou ik jou echt bekronen tot beste chauffeur, hoor. Ja, dankjewel. Ja, en, en, en dan nog een vragen, want hoeveel paaltjes heb jij dan geraakt? Hoeveel paaltjes? Ja, hoeveel paaltjes? Uh, nul. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dus ik toch even twijfel of ik mezelf niet moet opgeven voor het programma. Want uh, ik denk dat ik in, uh, nou, zo zeggen, twee jaar wel drie paaltjes geraakt heb. Dus. <laughs> maar goed. Uh, jij denkt de slechtste chauffeur van Nederland. Zullen we maar gelijk even luisteren of dat dus klopt? Ja, is goed. Ja, ik haat het om te zeggen, maar het is weer slechte dan ooit. <laughs> ja, Wesley, dat heb je goed gedaan. Heel goed, heel knap van jou ook. Oh, helemaal super. Je goed herkend. Kijk je dit programma wel eens? Ja, ook ja. En, en wat vind je ervan als je die mensen ziet rijden? Oh, uh, af en toe vraag ik uh, me af hoe ze hebben leren rijden. Ja. <laughs> <laughs> ja, ik vraag me ook altijd of hoe die mensen aan de rijbewijs zijn gekomen. Ja, nou toch. Ja, hoe, ja. Hebben die mensen, hoe heeft zo'n zo examinator dat dan kunnen accepteren? Dat klinkt dan toch bijzonder. Maar goed, ja, misschien denken mensen ook. dat ook over mij. Rijgedrag, je weet het niet. Um, je weet het nooit. Wesley, ik heb nog één prijs voor je over. En ik hoop dat je daar blij mee bent. Het is een Mattie Marieke Mok. Ja, zeker. Oké, okay, daar ben je blij mee. Nou, dat vind ik goed. Ja, hoor. Dan ben ik helemaal... Die komt jou, uh, jouw kant op. Waar mag die heen? Welke plaats moet ja, ik dan? Naar Hogeveen. Wat zei je? Naar Hogeveen. Hogeveen, oké. Okay, komt die jouw kant ja. op. En dan wens ik jou nog een uh, hele fijne nacht. En uh, rij voorzichtig verder. Ja, kom goed, dankjewel. wel. de je nog. Second to march, counting on the skies to clear up above.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 Differently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 en niet nodig. Ja. Nou, nog meer muziek heb je misschien nodig in de Q-nacht. Dan heb ik goed nieuws voor je, want zometeen hoor je Gone, Gone, Gone. You you go. yeah. En ook Rise Up komt eraan. En Azizam van Ed Sheeran. Allemaal zo meteen in de q -nacht. Maar nu eerst Average Jack en Never Forget You Cause Tol in Washington is een man met een vuurwapen opgepakt. Het wapen was geladen en in zijn auto...